kwam een 17-jarige stagiair om het leven. De man van 19 raakte in november ook al gewond bij een schietpartij. En ook toen werd een omstander doodgeschoten. In Amsterdamse media wordt gesuggereerd dat de 19-jarige man... het doelwit was van de daders. Het aantal schademeldingen is na de aardbeving bij Zeerijp in Groningen... opgelopen tot ruim 5600. Een paar dagen na de beving waren er 2000 schades gemeld. De aardbeving op 8 januari had een kracht van 3,4%.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 In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Vertesse versloeg thuis in Arnhem FC Groningen met 2-0. De doelpuntenmakers waren Mason Mount en met Miaska. Het weer. De wind neemt af en landinwaarts blijft het vrijwel droog. Met soms brede opklaringen. Aan de kust nog een enkele bui. Minima van 2 graden plaatselijk aan zee tot min 1 in het binnenland. En het kan ook hier en daar glad worden. Morgen wolkenvelden, hier en daar zon en plaatselijk een winterse bui. Het wordt dan een graad of vijf.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 What time, time is love. <laughs> We'll A little souvenir hey.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 It, it, it get maximum views I came through in the clutch More than lipsticks and phones Wear your fave cologne Just to get you along Don't be afraid to catch fish. Don't be afraid to catch these fish. Ride your cup and chase this. Taken away